5 uur. Het NOS-journaal. Na net wel. Kamer verbiedt onverdoofd ritueel slachten. Noodweer past na de avondspits. En ruimteschroot mist ISS op haar na. De Tweede Kamer heeft het voorstel aangenomen om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Een meerderheid van 116 leden steunde het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. Er waren 30 tegenstemmers. De christelijke partijen en drie kamerleden van de PVDA vinden het een te grote inbreuk op de vrijheid van godsdienst. Er werd ook een voorstel aangenomen dat er toch onverdoofd mag worden geslacht als kan worden aangetoond dat het dier niet meer leidt dan wanneer het wel was verdoofd. De ChristenUnie vroeg de stemming uit te stellen... totdat de rechter haar uitspraak heeft gedaan in een kort geding... over de wetenschappelijke waarde van rapporten over koosjeslachten. Maar dat verzoek haalde het niet. De ANWB trekt de waarschuwing in... om eerder van huis te gaan vanwege het verwachte noodweer. Volgens de Verkeersdienst zullen, in tegenstelling tot eerdere verwachtingen... de buien pas waarschijnlijk pas na de avondspits losbarsten. Vanuit het zuidwesten worden zware buien met onweer verwacht... De Nederlandse spoorwegen rijden al sinds vanmiddag met een aangepaste dienstregeling. En dat zal nog de hele avond zo zijn. Een aantal sprinters is geschrapt, waardoor reizigers vaker moeten overstappen. De website van de NS is niet bereikbaar door een storing. De mobiele site van de spoorwegen is door de vele aanvragen voor een reisadvies moeilijk bereikbaar. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Hoek van Holland is weer hervat na de blikseminslag van vanochtend. De Tweede Kamer steunt het plan van het kabinet om alcoholbezit onder de 16 jaar strafbaar te stellen. Maar het voorstel is wel aangepast. Er was veel discussie in de Kamer wie precies wanneer moet worden gestraft. De meerderheid heeft nu uitgesproken dat jongeren beneden de 16 die op straat drank bij zich hebben worden gestraft. Als in een café iemand onder de 16 wordt betrapt met alcohol is zowel de kroegbaas als het kind strafbaar. En bij verkoop van drank aan een kind in supermarkten en sluiterijen wordt alleen de ondernemer aangepakt.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 De A2 bij Maarhezen in de richting van de Eindhoven is weer open voor het verkeer. De snelweg was urenlang dicht na een ernstig ongeluk vanochtend. Even voor tien uur botsten een vrachtwagen, een militaire truck en drie personenauto's op elkaar. Een militair kwam om het leven en vijftien mensen raakten gewond. Drie van hen zijn er slecht aan toe. Hulpverleners deelden water uit aan personen die in de lange file terechtkwamen, die na het ongeluk ontstond en vier personen raakten bevangen door de hitte. In Athene hebben troepen traangas ingezet tegen een kleine groep jongeren. De betogers bekogelden de politie met stenen... en ook werden er vuilnisbakken in brand gestoken. Een aantal agenten raakten gewond, vijf betogers zijn gearresteerd. Eerder op de dag liepen in Athene 20.000 Grieken mee... in een vreedzame protestmars. In grote delen van het land wordt vandaag en morgen... uit protest tegen de bezuinigingen gestaakt. Het openbaar vervoer ligt vrijwel volledig plat... en veel vluchten zijn uitgevallen. De bonden willen dat het parlement tegen de bezuinigingen... Stemt. Die zouden vooral Grieken treffen die het toch al niet breed hebben. Een stuk ruimteschroot is eerder vandaag rakelings langs het ruimtestation ISS gescheerd. Het passeerde op enkele honderden meters. Het afval werd zo kort van tevoren opgemerkt dat een uitwijkmanoeuvre niet meer mogelijk was. Daarom kreeg de bemanning opdracht om zich in twee Soyuz-capsules terug te trekken. Daarmee zouden ze in geval van een botsing terug naar de aarde hebben gekund. Na een half uur kregen de bemanningsleden het teken van de vluchtleiding dat alles weer veilig was. Aan boord van het ISS zijn drie Russen, twee Amerikanen en een Japanse astronaut. De Nederlandse hockeysters zijn in de Champions Trophy al zeker van een plaats in de winnaarspoel. Doordat Duitsland vanmiddag verloor is Oranje zeker van de tweede plaats in de groep. Nederland speelt op dit moment in Amstelveen het derde en laatste groepsduel tegen Nieuw-Zeeland. Het weer vanavond en vannacht trekken stevige buien over het land. Mogelijk met onweer, hagel en zware windstoten. Morgen trekken de buien naar het oosten weg en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Donderdag veel zon, maar er trekken dan vanuit het westen ook wel wat buitjes over. Het wordt dan weer een graad of 20. En de dagen na donderdag blijft het overwegend droog met flinke zonnige perioden. ANWB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 106 kilometer file... De meeste vertraging rondom Rotterdam... en dat heeft te maken met de problemen op de A15. Het begint met de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Daar is een aanrijding geweest. Tussen knopend Oude Rijn en Marzen zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Nieuwegein staat er nu 5 kilometer file. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum... tussen knopend Ridderkerk en de Noord en 6 6 kilometer... lag daar olie op de weg dat is inmiddels schoongemaakt. Door de afsluitingen van de rijstroken op de A15... is verkeer behoorlijk vastgelopen op de A16 van Rotterdam naar Breda is langzaam rijden stilstaan tussen Knopen ter Brechtseplein en Dordrecht Centrum over zo'n 18 kilometer. In de file is een aanrijding geweest op de A20 van Hoek van Holland naar Gouden. Tussen Schiedam Noord en Knopen ter Brechtseplein 6 kilometer. Bij Spaanse Polder is de linker reis ook dicht. Een idee voor iedereen met een hypotheek waarvan de rentevastperiode bijna afloopt.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 NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. De groenten mogen weer naar Rusland. We bellen zo met een exporteur. Er zijn mensen die heel opgewonden raken van storm. Zozeer zelfs dat ze als een soort tornado-jagers op zoek gaan naar de storm. Wij volgden de twee. We bellen ook met de supporters van Ajax en Feyenoord. Ze mogen niet samen in het stadion, maar wel samen op de radio. Maar eerst Hockey. De Nederlandse hockeysters die zijn zeker van de plaats in de finale pool. Ze spelen in het toernooi om de Champions Trophy. Op dit moment tegen Nieuw-Zeeland. Gerard de Groot zit daar naar te kijken. Gerard, wat is nou nog het belang van deze wedstrijd? Nou, Het is een nieuw systeem. We hebben acht ploegen die tegenwoordig meedoen aan de Champions Trophy. Die spelen in twee pools van vier. En de bovenste twee, nummer 1 en 2 uit de pool... die gaan naar de finale pool en nemen dan... De wedstrijd die ze tegen die tegenstander uit hun basispool hebben gespeeld, nemen ze mee. Dus Argentinië en Korea gaan uit de andere pool naar boven, naar die finale pool. Spelen dan dus respectievelijk tegen Nederland en de nummer 2 van de pool in, in Nederland. En dat zou Nieuw-Zeeland kunnen zijn als Nieuw-Zeeland hier wint. En dan gaat Nederland dus door naar de finale pool. Kan je het allemaal nog volgen? Ja, dus als en... we winnen hebben we alvast drie punten. Dan hebben we alvast drie punten. Als Nieuw-Zeeland wint vandaag, dan heeft Nieuw-Zeeland de tweede plek te pakken... en dan heeft Nederland nul punten. Dus wat dat betreft is het een belangrijke wedstrijd voor de ploeg van uh, Max Kaldas... die de eerste duels uh, tegen Australië en Duitsland. Australië makkelijk en Duitsland wat moeizamer won. Dus goed begonnen is hier de nieuwe ploeg van Kaldas. En dat uh, moet uh, vandaag... Vanmiddag... Dus uh, duidelijk worden in een Wageningstadion dat duidelijk minder bezet is uh, dan uh, het afgelopen weekend. Of het slechte weer wat er aan gaat komen ermee te maken heeft. Ik weet het niet, want ook hier is het allemaal een beetje in de bol geslagen met alle voorspellingen over het slechte weer. Er zijn evacuatieplannen gemaakt om het Wageningstadion te verlaten en al dat soort dingen. Maar op het ogenblik is het stralende, stralende zonneschijn. Nederland speelt tegen Nieuw-Zeeland drie minuten oud en het is nog steeds 0-0. Bovkont, mag jij naar kijken? Gerard, Gerard de Groot zit er dus bij Nederland tegen Nieuw-Zeeland. Bewoners van het verpleeghuis in Nieuwegein, waar gisteren brand woedde, die kunnen voorlopig niet terug. Ze worden voor zeker twee maanden opgevangen op andere zorglocaties. De brand ontstond mogelijk bij werkzaamheden aan het dak. Bouwvakkers schoten te hulp bij de evacuaties en een aantal bewoners ligt nog in het ziekenhuis. Dat zegt de bestuursvoorzitter van het zorgspectrum, Mirjam Groenendijk. De stand van zaken is op dit moment dat er nog drie mensen op uh, intensive care liggen en in kritieke toestand. Er zijn er nog drie op de intensive care die niet meer in kritieke toestand zijn... En drie mensen die elders zijn opgenomen vanwege hun verwondingen. Er zijn nog wat mensen in ziekenhuizen, maar die is meer nog even een tijdelijk verblijf. En maakt u zich ernstig zorgen over de mensen die nog in kritieke toestand zijn? Maakt mij zeker zorgen over de mensen die in kritieke toestand zijn. En Onze medische staf is druk in overleg met de artsen van de diverse centra waar men verblijft. En dan gaat het om verwondingen aan de luchtwegen, begrijp ja. ik hè? door roet en rook. Ja, precies. Daar is het probleem. Er is wel wat open vuur geweest, maar niet zodanig dat mensen daardoor verwond zijn. Het is een echte roet en rook die zich in heel hoog tempo heeft ontwikkeld. Okay, nou voorlopig uh, kunnen de mensen niet terug naar het zorgcentrum. Uh, zullen ze tijdelijk moeten worden opgevangen? Uh, hoe gaat dat gebeuren? Uh, ze zijn nu in een ik zou kunnen zeggen noodopvang, uh, uh, maar wel goed verzorgd. Uh, we zijn nu druk bezig om te regelen dat men voor de komende maanden... een, uh, een goed onderdak heeft uh, waar... Uh, uh, waar men uh, hun, hun normale leven min of meer kunnen voortzetten. Uh, vanavond uh, zullen er, of vandaag of vanavond, zullen er al mensen vertrekken naar een afdeling van een ziekenhuis uh, in Nieuwegein. Uh, waar wij gebruik van mogen maken. Dus onder onze verantwoordelijkheid uh, uh, zal men daar uh, verblijven. En we hopen donderdag een oplossing te hebben. Of we zijn er zeker van, eigenlijk dat we die oplossing donderdag bes ter beschikking hebben voor de rest van, uh, van onze bewoners. Want voorlopig hoeveel maanden kunnen ze niet recht, denkt u, in, uh, uh, op een oude stek? Wij gaan van dit moment uit van de zomerperiode... dus hmm. twee tot drie maanden uh, schatten wij in op dit moment. Dan even de vraag hoe het gisteren fout heeft kunnen gaan... en hoe um, het gegaan is rond de evacuatie... waar externe bij betrokken zijn geweest... en uh, waarvan je zou kunnen zeggen dat er misschien wel een ramp is voorkomen daardoor. Deelt u trouwens die analyse? Um, ik deelde analyse dat het op een ramp had kunnen uitkomen. Ik vind dit overigens ook al een ramp, even voor Tuurlijk. alle duidelijkheid. Maar de ramp had er, erger kunnen zijn. Ja, nou kun je wel afvragen, u heeft een jaarlijks trainingsprogramma. Uh, dat is de bedrijfshulpverlening die natuurlijk daar uh, getraind wordt. Blijkt nu misschien al dat die, dat, dat trainingsprogramma... voor dit scenario, wat zich gisteren heeft afgespeeld... onvoldoende is om het in goede banen te leiden? Mijn inzicht is niet zozeer het trainingsprogramma. Uh, hooguit zou het aantal mensen wat op dat moment ter beschikking was... een factor uh, kunnen zijn... Uh, en uh, ja, daar uh, valt uh, binnen de middelen die ons gegeven zijn... niet zo heel veel meer aan te doen. Wij functioneren op per landelijke standaard die we met elkaar hebben afgesproken. Voor hebben De noodplannen zijn afgestemd met de brandweer. Dat gaat dus over hoeveel mensen heb je nodig... op welk moment van de dag voor ontruimingen. Daar voldoen wij helemaal aan. En zegt u dan indirect dat door bezuiniging op de zorg... Nee, u te niet. weinig personeel nee, heeft op niet. cruciale momenten? Nee. Uh, iedereen elke organisatie heeft beperkingen, ook de onze. Mm. Uh, en je kunt niet voor alle situaties permanent voldoende sterkte hebben. Zo is het leven. Dus zijn we uitermate dankbaar dat er mensen in de omgeving zijn... die op dat moment verantwoordelijkheid voelen en ons versterken. En toch gaat u via allerlei onderzoeken, er komt ook een extern onderzoek... Zeker. dit tegen het licht houden, of dat wel Zeker. is wat u nu zo zegt? Zeker gaan we dat tegen het licht houden, want wellicht dat er toch nog onderdelen zijn... waarvan we zeggen dat zouden we best kunnen doen. Uh, om welke, uh, op welke manier dan ook. Anderen, ons werkwijze aanpassen of wat dan ook. Natuurlijk willen wij graag zoeken naar uh, verbeteringen, want ook wij zijn natuurlijk heel erg geschrokken van deze situatie. Dat zei Mirjam Groenendijk, dus bestuursvoorzitter van het Zorgspectrum. Ging Turkije tot voor kort nog door als HET model voor democratie in de islamitische wereld? Het land zit nu met een rompparlement. De streng circulaire CHP is woedend dat twee van haar parlementsleden niet uit de gevangenis mogen om zitting te nemen in dat parlement. En daarom nam de partij vanmiddag een dramatische stap. Correspondent Bernard Bouwman. Bernard, wat was die dramatische stap? Nou, ze hebben de eet niet afgelegd. Vandaag is de beëdigingsceremonie in het Turkse parlement. En ze hebben gewoon gezegd, uh, wij leggen die eetpas af als onze twee collega's vanuit de gevangenis naar het parlement mogen komen. Ja, dan denk ik, ja oké, okay, zo so wat, uh, moeten we daar wakker van liggen? Nou, daar moeten we wel wakker van liggen om een aantal redenen. In de eerste plaats, Turkije wordt uh, wel gezien inderdaad als het voorbeeld voor de hele regio. Nou, en dit is natuurlijk een zware crisis. Want je moet je voorstellen dat twee partijen dit parlement nu boycotten. Uh, de ene echte boycott is uh, van de BDP, de, uh, de, de Koerdische partij in Turkije. Die hebben gewoon gezegd van we komen niet, want die hebben ook een aantal mensen die in de gevangenis zitten en die niet naar dat parlement uh, toe mogen. Uh, de andere is dus van de CHP, die zeggen we Komen, we leggen de eetpas af als onze twee collega's mogen komen. Nou, dat zijn twee hele belangrijke partijen. CHP is de seculiere partij, die representeert ongeveer 20, 30 nee. van de Turkse bevolking. En de Koerden zijn natuurlijk ook 20, 30 procent. Dus dan heb je bij elkaar toch ongeveer de helft van maar, de bevolking die niet gerepresenteerd is. Maar kan Turkije wel geregeerd worden nu? Nou, daar wordt heel erg over gediscussieerd. Want dit is echt een unicum. Dit uh, is echt een hele nieuwe situatie de regeringspartij AK van premier Erdogan die zegt van wel. En de oppositie zegt natuurlijk van niet. En die zegt, wij moeten betrokken zijn bij allerlei commissiewerk in het parlement. En als wij er niet zijn, dan kan dat gewoon niet gebeuren. En kan het parlement niet functioneren. Maar hoe dan ook, los van die juridische overwegingen, heb je natuurlijk het politieke argument dat Turkije als democratie gewoon geen rondparlement kan hebben dat maar de helft van de bevolking representeert. Ja, maar het was natuurlijk wel een beetje ijdel hoop natuurlijk. Hè? Dat je kunt denken dat als jij zegt als partij van uh, alleen die mensen als ze uit de gevangenis komen dan leggen wij de eet af. Dat dan vervolgens ook uh, het hele overheidsapparaat inclusief dus de regeringspartij daarna zou luisteren. Nou ja, er wordt wel aan oplossingen gewerkt. En er zijn een aantal oplossingen zijn er mogelijk. En deze mensen overigens, laat ik dat even voor de goede orde zeggen, die zijn nog niet veroordeeld. Ze staan onder verdenking. Hè? Dus er is nog geen uh, volgens uh, geveld. Eén mogelijkheid zou zijn om de termijn dat iemand in voorlopige hechtenis is te verkorten. Zij zitten al heel lang vast, meer dan een jaar, misschien zelfs al twee jaar... Dus als dat gebeurt, als er een maximum termijn voor voorlopige hechtenis wordt gesteld, dan uh, kunnen ze onmiddellijk worden vrijgelaten omdat ze langer uh, vastzitten. Een andere oplossing is dat ze beroep hebben aangetekend tegen het besluit van de rechter om die twee niet vrij te laten. Nou, als een hogere rechter besluit om ze alsnog vrij te laten, dan kan het ook snel opgelost zijn. Maar tot dat gebeurt, en het is de grote vraag of dat gebeurt, heeft Turkije echt een zware politieke crisis te pakken. Oké, okay, dat is duidelijk. Dankjewel, Bernard. Bernard Balman. Het is een mooie dag. Het is een mooie dag voor stormjagers. Stormjagers, ja, het is dus met echt. Wij mochten met ze mee. Luister straks. Eerst het verkeer bij de ANWB zit Jolanda van der Velden. De teller staat nu op 117 kilometer file. Vooral bij Rotterdam zijn lange files. Uh, ik begin nog even met de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Bij marsen 5 kilometer na een aanrijding. Bij Marsen zijn twee reisroken dicht. Dan bij Rotterdam. De langste file is nu op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Tussen de knopen de Kleinpolderplein en Terbrechtseplein 6 kilometer. En verderop tussen Rotterdam Prins Alexander en knopend Gouwen 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. De tweede kwartfinale op Wimbledon, Marcella Mesker. Marcella, wie staan er nu op de baan? Ja, dat is eigenlijk de grote favoriete van de, de achtkwartfinalisten. Want dat is de Russin Maria Sharapova. En zij speelt tegen de Slovaakse Dominika Sibulkova. En die zorgde gisteren voor de uitschakeling van Caroline Wozniacki... de nummer één van de wereld. Um, ja, ik zei het al, de enige grote favoriete Sharapova... Dat is ook de enige met drie Grand Slams achter haar naam. En toen ze op uh, uh, Wimmelens voor het eerst speelde, toen was ze 17 jaar. Ja, en toen mond ze in het toernooi. Dus een speelster die heel goed op gras uit de voeten kan. En uh, wat betreft de andere kwartfinalisten, een hoop nieuwe gezichten. Zoals deze Sibyl Kova. Ze is niet slecht, zeker niet. Nummer 24 in de wereld. Ik jong, 22 jaar. Heeft alles de halve finale op Roland Garros uh, gehaald. Dat was twee jaar geleden. Maar toch op het algemeen uh, een beetje op de achtergrond. Ons vergeleken bij de toppers. Sharapova is hier favoriet. Dat laat ze al zien in die eerste vier games. Ze brak Sibelkova al in de derde game. Volgde toen met een love game. En leidt nu dus met 3-1 in de eerste set. Sharapova dus op koers voor een plaats in de halve finale. Er mogen weer Nederlandse en Belgische komkommers, tomaten en paprika's naar Rusland. Bijna vier weken, 26 dagen wel geteld. Mocht dat niet, uit angst allemaal voor besmetting met die EHEC-bacterie. Vorige week woensdag was er eigenlijk al een akkoord, maar pas vanaf vandaag mogen Nederlandse en ook Belgische groenten daadwerkelijk weer naar binnen. Veiligheidscertificaten hebben de Russen ervan overtuigd dat onze groenten veilig zijn. Aan de lijn nu Wim Willem Baljeu, hij is directeur van Frugi Venta, de handelsorganisatie voor groenten en fruit. Goedemiddag. Goedemiddag. Opgelucht ja, we zijn uiteraard blij na de inzet van minister Bleken, maar ook de Europese Commissie. Daar moest natuurlijk een document opgesteld worden voor een EEC-vrijverklaring. Dat heeft even geduurd. Maar wat eigenlijk wat, wat langer duurde was de bekendheid bij de Russische grensposten. En vanmiddag is er officieel bekendgemaakt vanuit het ministerie van Gevolggezondheid in, in Rusland, meneer Onischenko naar de Russische grensposten toe. Nou, Nu moeten we even afwachten nou, of dat ook bij allemaal bekend wordt. Werkt dat echt zo dat uh, nog ou ouderwets de man aan de grens, de douanier... Uh, niet precies weet wat die documenten inhouden die de hoge heren in Moskou opstellen? Ja, nou, Rusland is nu geen klein land, dat weet u. Dus er zijn vele grensposten. En omdat wij hopen nu dat het bekend gaat worden, betekent dat nu de weg vrij is... En de meeste verlading naar Rusland vindt plaats uh, eind van de week. Want dat is de verlading voor de verkoop uh, voor de week erop. Af woensdag, donderdag, vrijdag in de winkels in Rusland. Dus dat betekent dat we af uh, morgen en dan donderdag, woensdag, donderdag, vrijdag weer uh, volop kunnen verladen. Ja, nou heeft het vier weken geduurd. Uh, hoe groot is de schade? Nou, dat is voor Rusland wat moeilijker in te schatten... omdat er niet alleen de Nederlandse verse producten heen gaan... zoals tomaten, komkommers en paprika... maar ook andere producten, bijvoorbeeld van het zuidelijke halfrond, appelen of peren. Wat ik wel kan zeggen is dat de schade voor de, de handel... in zijn totaliteit tussen de 80 en 100 miljoen bedraagt. En ja. dat is de totale afzet. En bij de teelt ligt het tussen de 120 en 150 miljoen. Dus wij praten nu ongeveer over zo'n 200, 250 miljoen schade... voor de totale sector. En dat is natuurlijk een drama. Ja, en vindt u eigenlijk wel dat de politiek daar adequaat op heeft uh, gereageerd. Want de heer Bleker, uh, staatssecretaris en het buitenland minister... is er wel een paar keer naartoe gegaan. Maar dan duurde het maar en dan duurde het maar. Ja, nou, dat heeft twee kanten. De ene kant is natuurlijk, als je naar Rusland kijkt, dat duurt altijd wat langer dan wij denken, want dan heb je met uh, ook een overheidsapparaat te maken uiteraard. En de inzet van, uh, van de nationale uh, landen, zoals uh, Nederland of de EU-commissie, nou, dat, daar zit altijd een paar dagen tussen. Uh, dat is jammer. Uh, vandaag is er weer overleg van de landbouwministers in Brussel. Nou, jammer genoeg heeft uh, minister Bleek een trap van het paard gekregen, dus hij kan ja. er zelf niet bij zijn. Maar ik weet dat de ambtenaren daar goed inzetten. Wat wij wel jammer vinden, is dat er voor de handel op zich nog geen schadevergoeding is. Ja, en dat dus zou dit... wel geregeld moeten worden? Ja, dat vinden wij wel. Uh, uiteraard in Brussel, als dat mogelijk is. En als dat niet mogelijk is, dan nationaal. Omdat, ja, dit is natuurlijk een drama van de hoogste orde... en het is nog lang niet voorbij... Kijk, eh, Rusland is voor ons de belangrijkste markt buiten Europa, maar binnen Europa hebben we het te doen met de Duitse consument. En met alle respect, ja, dat is een drama, bijna 50 doden gevallen in de afgelopen weken. Eh, en duizenden mensen in het ziekenhuis. Ik kan dat wantrouwen van die Duitse consument wel voorstellen. En dat vertrouwen dat moet terugkomen. Ja, maar goed, in Rusland is het een kwestie van u mag weer exporteren. Naar Duitsland mocht u al die tijd gewoon exporteren, maar daar eh, wil de consument het gewoon op dit moment niet. Dus daar kan je niet zo heel veel aan doen. Nou, wat wij wel doen is uh, campagnes. Wij zijn uiteraard uh, zijn heel terughoudend geweest toen, het, uh, toen die misère losbrak. Nou, wat ik al zei, voor de Duitse consumenten verschrikkelijk. Want je, duizenden mensen ook in het ziekenhuis met ernstige gevolgen. Daar moet je rekening mee houden. Daar hebben we ook alle begrip voor. Maar nu hebben we gezegd, van, nou, we zijn na Pinkster meteen begonnen... toen Duitsland vrij kwam na nou, het, uh, het seintje groen... vanuit het ministerie van Volksgezondheid in Duitsland. En toen hebben wij gezegd, nou, de campagne hadden we klaar liggen. Dat heet uh, Garanteer de ziekheid. En de nummer één is voedselveiligheid. En daar kunnen wij als uh, Nederlandse producenten en als Nederlandse handel uitstekend aan voldoen. We hebben in de afgelopen weken een monitoringsprogramma gehad met de nieuwe VWA. Dat betekent duizenden monsters, zowel de recepten nee. als de VWA genomen. En die hebben dus geen uh, bacteriën vastgesteld. Nee, En de VWA is de voedsel- en warenautoriteit. Ja. Meneer Baljeu, ik dank u wel voor uw uh, verhaal. Graag Willem Baljeu, de directeur van Frugiventa. Op veel plekken is het nog gewoon een mooie zomerse dag. Maar het is stilte voor de storm. Want later vanavond en ook vannacht, dan komen die buien met onweer. In Limburg wonen twee jongens die niet op de buien willen wachten. Nee, ze zoeken ze juist op. Hier hebben we bijna de convectieve temperatuur. Ja, maar dat is Op een flink warme zolderkamer zitten Piet en Patrick achter de computers. Ze zijn weerkaarten aan het bekijken. Ik denk dat we het gewoon moeten doen hoor. Door goed naar deze kaarten te kijken, hopen ze te weten waar ze dadelijk naartoe moeten. We zitten namelijk hier... Straks eigenlijk een beetje moeilijk qua uh, wegenopties naar het oosten. Hoe kijk je nou waar je naartoe wil gaan? Uh, dat doen wij aan de hand van uh, laatste uh, ja, uh, analysekaarten, noemen ze dat dan. Uh, daar staan alle gegevens op. Uh, de temperatuur, douwpunten, uh, luchtdruk, windrichtingen, noem maar op. Die vergelijken wij weer met uh, wat de modellen berekenen, uh, waar ze de buien berekenen. We kijken eigenlijk een beetje of dat overeenkomt met de werkelijkheid. En aan die hand gaan wij uh, proberen uh, in te schatten waar de zwaarste onweersbuien kunnen ontstaan. Hey Patrick. Hey Kevin. Ja. Uh, waar zijn jullie naartoe aan het rijden naar hetzelfde, of niet? We gaan indruk in en dan pakken we snel richting Ik denk dat wij dezelfde kant op gaan uitkomen. Nou, de keuze is gemaakt, geloof ik. We gaan, we gaan België in. Ja, we gaan ja. België in. We gaan het zuidwesten richting, uh, richting toernooi. Ja, als ik even in jullie auto kijk, wat nemen jullie allemaal mee? Oh, ik zie twee coolboxen. Ja, uh, coolbox... Uh, wat, wat zit allemaal in je coolbox? Eten en drinken en uh, versnaperingen, je moet zorgen dat je geen honger krijgt onderweg, want dat is het allerergste dat je kan overkomen. Omdat je eigenlijk gewoon geen idee hebt hoe laat je thuis bent? Ja, we hebben geen idee hoe laat we thuis zijn en uh, ja goed, je krijgt ook ergens honger en dan uh, zit je achter je anders bij je aan, dan is het niet even stoppen. Uh. En je, je tankt eigenlijk ook nog voordat het, voordat het echt de slechte weer begint, zeg maar. Hè? Ja, als we daar zijn, om zeker te weten dat we uh, geen lege tanken of ofzo, dat is wel handig. Dat zou eigenlijk het ergste zijn wat je kan overkomen. Dat je in een mooie storm zit, je wilt hem achterna gaan en je tank is leeg. Nou, dan verlies je dus mooie tijd. De reportatie was van Martijn van der Zanden... De bemanningsleden van het internationale ruimtestation ISS zijn korte tijd geëvacueerd vanwege naderend ruimteafval. Het afval werd te laat ontdekt om nog een ontwijkingsmanoeuvre uit te voeren. Zes astronauten zochten daarom hun toevlucht tot de twee Soyuz-capsules, zodat ze bij een ernstige botsing weg konden komen. Gaan we over praten met Piet Smolders, ruimtevaartdeskundige. Meneer Smolders, um, ja, de astronauten zijn inmiddels weer terug in het ruimtestation, dat hebben we begrepen. Was het echt heel nijpend? Uh, ja, nou ja, dat stuk afval, dat passeert 260 meter. En het ruimtestation zelf heeft een uh, doorsneven van ongeveer 100 meter. Dus dat is toch eigenlijk dichtbij. Ja, en, en is dat uitzonderlijk dat ze dan in uh, zo'n uh, capsule gaan zitten? Nee, dat is in de loop van de historie wel meer gebeurd. Maar het gebeurt niet zo vreselijk vaak. De laatste keer was het in maart 2009. Nee, want uh, zie je dat aankomen, dat uh, ruimteafval? <laughs> ja, dat is goed dus wel. Normaal wordt dat gevolgd door een radarinstallatie in Amerika. En die kan dus dingetjes van, laten we zeggen, 10 centimeter doorsneden ook zien. Maar ja, dat systeem is natuurlijk niet waterdicht. Je ziet niet altijd alles aankomen. En nu in dit geval is het dus een beetje aan de late kant. Want anders dan gaat het ruimtestation zeg maar, een uitwijkmanoeuvre maken. Oh, dat maar daar was nu niet de tijd meer. Dat was eigenlijk net, net, net te laat, als ja. het ware. Ja, ja. want uh, op die manier kan je dus ruimteafval uh, wel ontwijken. Ja, nou, het ruimtestation heeft zelfs natuurlijk kleine uh, motoren aan boord... om gewoon stand ten opzichte van de aarde of ten opzichte van de zon te veranderen. Uh, de zonnepanelen bijvoorbeeld, die moeten ook altijd op de zon gericht blijven... om elektriciteit te krijgen... En, uh, maar daarnaast uh, zitten er uh, ook toestellen aan het ruimtestation gekoppeld. Zoals bijvoorbeeld deze twee Soyuz-ruimteschepen. En ook onbemande toestellen die vracht afleveren. Nou, zo'n onbemand toestel, wanneer dat dan leeggeladen is, wanneer de vracht eruit is. dan wordt het in principe afgestoten en verbrand in de damkring. Maar voordat het zover is, wordt het restant brandstof. Uh, wat er in dat toestel zit, uh, nog gebruikt. Bijvoorbeeld om een koerscorrectie uit te voeren. Maar ook om de baan van het ruimtestation op te hogen. Want oh, okay. op 400 kilometer hoogte zit het ruimtestation. Er zal altijd nog een beetje lucht. Dus de baan die zakt langzamerhand. Een beetje tegenwind heeft het. En dus die resterende brandstoffen in die aangekoppelde ruimtevaartuigen... kunnen gebruikt worden voor manoeuvres. Ja. En, en, is, is er nou veel uh, uh, zwerfafval uh, in de ruimte? Oh ja, dat is niet te tellen. Dat hangt er wel Echt, vanaf af hoe je dat bekijkt. Dus uh, als je, het hebt, oh, je hebt het in ieder geval over uh, ja, tienduizenden uh, dingen... En uh, nu is het wel zo dat, uh, zeg, zeg maar op die hoogte waar het ruimtestation zit, 400 kilometer, dat dat spul uh, ook door de nog aanwezige heel ijle lucht uh, afgeremd wordt en uiteindelijk verbrand in de damkring. Ja, dus en... je hebt er wat minder last van dan wanneer je nog hoger zou zitten. Ja, het, op, op sommige plaatsen is het meer uh, geconcentreerd. Dus... Uh, maar ja, het is een beetje... Kijk, als het dezelfde kant op gaat als jij, is het niet zo'n probleem. Want dan ga je allebei met dezelfde snelheid dezelfde kant op, hè? Ja. Normaal zit je... Nee, het is met de auto ook. Op het moment ja. dat je de andere kant op gaat en elkaar frontaal Precies. raakt, is het uh, hommelis. Precies. Dus de snelheden in zo'n baan om de aarde, die zijn rond de 28.000 km per uur. Dus als zo'n satelliet of zo'n stuk afval uh, uit een andere richting komt... Dus ja, frontaal de hotbots, dat is natuurlijk een uh, foute boel. Dus dan moet je echt maatregelen. En wordt dat ISS wel eens geraakt? Het ISS wordt voortdurend geraakt, maar dan door hele kleine dingen waar we meestal niet over praten. Eh, daardoor wordt bijvoorbeeld eh, het glas, als dat onbeschermd is van ramen, dat wordt een beetje gezandstraald op de duur. De zonnepanelen worden iets minder effectief, eh, omdat ze gezandstraald worden. En uh, wat eruit te sturen heeft aan de buitenkant... Uh, zeker waar de leefmodules zijn, uh, is extra bescherming. Ja, maar goed, dus het was niet heel uitzonderlijk... maar toch ja. wel een bijzondere situatie. Ja. Meneer Smolders, uh, dank u wel dat u uw licht heeft willen laten ja. schijnen... Ja. over ja. deze zaak. Piet Smolders ja. was dat. Ja. Waarom zou ik voor mijn uitvaart sparen... als ik het geld toch al op de bank heb staan, hoor je vaak zeggen? Is daarvoor bij de bank sparen echter wel verstandig?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 De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Een meerderheid van 116 leden steunde het plan van de Partij voor de Dieren. Er waren 30 tegenstemmen. Die waren van de christelijke partijen, van drie kamerleden van de PVDA en van één kamerlid van de PVV. De ANWB trekt de waarschuwing in om eerder van huis te gaan vanwege het verwachte noodweer. Volgens de verkeersdienst zullen de buien, in tegenstelling tot eerdere verwachtingen, waarschijnlijk pas na de avondspits losbarsten en zal de avondspits dus praktisch normaal verlopen.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 En het is bijzonder warm nu. De temperatuur loopt uiteen van 28 graden op de wadden tot 34 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Vanavond trekken vanuit het zuiden enkele zware onwisbuien het land binnen. Die zijn nu al zich aan het ontwikkelen in het noorden van Frankrijk en het zuidwesten van België. Bij die buien moet u rekening houden met hagel en zware windstoten. In eerste instantie trekken die buien vooral over de westelijke helft van het land. Later in de avond en in de nacht krijgt ook de oostelijke helft met zware onweersbuien te maken. En plaatselijk kan er ook wateroverlast bij optreden. De wind draait naar het westen en dan verdwijnt de warmte geleidelijk. De temperatuur die daalt vannacht naar 16 graden in het westen tot 22 in het oosten. En morgenochtend hangt het buiengebied nog steeds boven het oosten van het land. Pas in de loop van de ochtend trekt het weg naar Duitsland. In het westen is het dan al droog met opklaringen. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat is toch een heel groot verschil met de warmte van vandaag. De wind waait morgen uit het noordwesten. Is matig tot vrij krachtig. Windkracht 3 tot 5. Namorgen schijnt de zon geregeld. Donderdag zou er een enkele bui kunnen voorkomen. Daarna blijft het droog, waarschijnlijk ook in het weekend... De temperatuur blijft rond 20 graden schommelen. En tot slot nog een bericht voor mensen die last hebben van hooikoorts. Morgen is het gunstig, in een middag niet zo gunstig. ANWB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 135 kilometer file. Het zijn vooral aanrijdingen die opvallen. Dat is onder meer op de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Tussen Nieuwegein en Maarse 7 kilometer. Bij Maarse zijn twee rijstroken dicht. Ook een aanrijding met meerdere auto's op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven... Tussen Boksel-Noord en Boksel gaat het verkeer zo lang via de vluchtschok. Er staat file vanaf knooppunt Vught 8 kilometer. En ook een aanrijding op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Bunnik 4 kilometer. Daar is de rijschok dicht. Drukte op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Riddekerk 7 kilometer. Dat had te maken met de olielekkage op de A15. En een aanrijding op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Voor het knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer. Daar is de linker rijschok dicht.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 De NOS, het NOS Radio 1 Journaal. Natuurlijk zijn we ook te beluisteren via het internet www.nos.nl. We twitteren NOS Radio 1, dat is ons twitteradres. Het verbod op onverdoofd ritueel slachten is aangenomen, u hoort dat zojuist. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde er vanmiddag mee in. Er is wel één uitzondering. Als Joodse en Islamitische organisaties kunnen aantonen dat een dier niet extra leidt... dan mag het alsnog onverdoofd geslacht worden. Ondanks die afzwakking was de initiatiefneemster van de wet... Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren, dik tevreden. Verslaggever Lars Veert, Geerts ving erop na de stemming. Mevrouw grote Grotebos, bloemen in de hand. Ik zag u emotioneel reageren in de Kamer. Um, wat hield u bezig op dat moment? Nou, het gevoel dat je allereerste alle wetsvoorstel... dat dat met 80% van de stemmen ja, gewoon voor wordt gestemd. Dat is geweldig. Dat is een heel bijzonder gevoel. Ja, u bent niet teleurgesteld dat het amendement... Uw... Uh, initiatiefwet enigszins verzwakt heeft? Nee, want ik heb uh, ook bij het debat aangegeven dat ik sympathiek sta tegenover dit uh, amendement. En uh, dat ik ook uh, zie dat er nog meer kansen zijn om het in de Eerste Kamer uh, goed te kunnen verdedigen. En als het op die manier ook tegemoet komt aan uh, de, de gedachten, ook bij de religieuze organisaties, dat zij de mogelijkheid moeten hebben om altijd te kunnen bewijzen dat het net zo diervriendelijk is of diervriendelijker, nou, dan kan ik daar niet tegen zijn, want we gaan uiteindelijk natuurlijk voor het doel, namelijk het meest diervriendelijke slagmethode. De ChristenUnie probeerde nog wat vertragingstactieken voor het debat uitstel te krijgen. Dacht u, oh god, daar gaan we weer? Nee, dat dacht ik niet. Omdat echt iedereen ook uh, van de rest van de Kamer ook overtuigd is van het feit dat er zijn geen nieuwe feiten zijn. Dit, dit ging ook niet ergens over. Dit was echt een manier om gewoon nog het debat wat langer te, te maken in de Tweede Kamer. Dat lijkt mij niet goed. Dat moet wel op inhoudelijke gronden. En, uh, maar dan ging de meerderheid van de Kamer dus ook niet meer akkoord. En hoe ziet de rest van de dag nu uit? Eerst die bloemen op de vaas neem ik aan. Eerst de bloemen, meteen op het water en eens dus eventjes goed uh, iedereen te woord staan. Dank u wel. De wet moet nog wel door de Eerste Kamer. Hoe die verhoudingen daar liggen, dat is nog ongewis. Wat wel zeker is in die Eerste Kamer... is dat de Eerste Kamer een nieuwe voorzitter heeft. Fred de Graaf. Hij is nu nog burgemeester van Apeldoorn. En hij werd vandaag door de nieuwe Eerste Kamer gekozen tot voorzitter. Het kon ook niet anders, want hij was de enige kandidaat. En het voorlezen van de stembriefjes in de deftige Senaat... klonk vanmiddag zo.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 Meneer de Graaf, u bent net gekozen tot voorzitter van de Eerste Kamer. Was het eigenlijk wel een echte verkiezing? Want u was de enige kandidaat. Ja, een verkiezing blijft een verkiezing. En, uh, uh, je kunt zeggen, ja, als er maar één kandidaat is, dan valt er weinig te kiezen. Maar uh, uh, de Kamerleden kunnen er ook voor kiezen om blanco te stemmen. Dat is ook uh, gebeurd. Er is één blanco stem uitgebracht. Ja. Dacht u wel eens van uzelf? Uh, daar laten we ons niet over uit natuurlijk. Een besloten stemming is een besloten stemming. Hè? U laat het burgemeesterschap van Apeldoorn achter u. Is uit te leggen waarom u het voorzitterschap van de Eerste Kamer prevaleert boven het burgemeesterschap van Apeldoorn? Ja, ik denk dat je dat niet zo moet zeggen, dat het prevaleert boven. Ik heb met, met hart en ziel uh, Apeldoorn gediend en daarvoor de gemeente Vught en de gemeente Leersum. Ik was uh, afgelopen donderdag een week geleden exact 30 jaar burgemeester. Met een 81 begonnen en na 1200 BMW-vergaderingen en 400 raadsvergaderingen vond ik het, uh, uh, uh, dat het mogelijk moest zijn om nog één keer van functie te veranderen in mijn, uh, in mijn loopbaan. Ik ben 61 en uh, het voorzitterschap uh, van de Eerste Kamer komt maar één keer voorbij. Dat was nu. En ik heb besloten om, daar, uh, om, uh, om uh, op die trein te stappen. U bent eigenlijk een beetje beroepsvoorzitter? Ja, het is een tweede natuur geworden. Ja, ja. Is het belangrijk vindt u dat de mensen de voorzitter van de Eerste Kamer kennen? Dat, is, dat ze weten wie, wie u bent? Uh, ik denk dat dat op zich aardig zou zijn als mensen weten uh, wie de beide voorzitters zijn van hun beide Kamers van de Staten-Generaal. Mevrouw van is natuurlijk als Tweede Kamervoorzitter bekend. Uh, nou ja, uh, Ik mag als voorzitter van de Eerste Kamer ook voorzitter van de Verenigde Vergadering zijn. He, dus van de gezamenlijke vergadering van de Eerste en Tweede Kamer. Uh, en dan leren ze je, je vanzelf kennen, denk ik. Um, waarschijnlijk gaat het wel eens veranderen aan de positie die de Eerste Kamer inneemt in een politieke discussie. Want um, uw partijgenoot en premier Rutte die heeft niet vanzelf een meerderheid in deze Kamer. Is het eigenlijk goed dat de Eerste Kamer wat politieker wordt? Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat uh, alles wat wij hier doen uh, vanzelfsprekend politiek is. Want ook de Eerste Kamer is een politiek instituut. wel, maar tot nu, nu toe was de Kamer meer de gericht op de kwaliteit van wetgeving de en uitvoerbaarheid. Het is wat anders dan de Tweede Kamer, dat is waar. Maar is dat een rol die volgens u bij de Eerste Kamer past? Want je zou ook kunnen zeggen dat de Eerste Kamer kijkt vooral he, naar de kwaliteit van wetgeving kijkt naar uitvoerbaarheid van wetgeving. Kijkt niet zozeer naar de politieke wenselijkheid van wetgeving. Is die politiekere rol... Passend voor de Eerste Kamer? Uh, we zullen de oorspronkelijke taak van de Eerste Kamer niet kwijtraken. We zullen altijd naar, uh, naar de kwaliteit van die wetgeving blijven kijken. Naar de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid. Als de Kamer zichzelf serieus neemt, dan blijft dat gewoon uh, bovenaan de, aan de lijst staan. Dat is het eerste vrijste. Uh, wetgeving moet deugen. Dat is het belangrijkste. Dus Mark Rutte moet wel een beetje bang zijn voor de Eerste Kamer? Nee, daar hoeft hij niet bang voor te zijn. Ik denk dat uh, de minister-president uh, zeer wel in staat is om ook, uh, zich in de Eerste Kamer al uh, uh, goed te bewegen. Maar we moet er rekening mee houden dat uh, meerderheden geen vanzelfsprekendheid zijn. Heeft Mark Rutte het makkelijk omdat u een partijgenoot van hem bent? Nee, ik denk dat het niet uitmaakt of hier een PvdA, een CDA er of een VVD er op de stoel zit. Dat, zal, dat, dat mag ook niet uitmaken in die rol. Dat zijn de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf. Hij was in gesprek met Wilma Borgman in Apeldoorn. Kunnen ze dus op zoek naar een nieuwe burgemeester. Het is het einde van de eerste helft. Nederland tegen Nieuw-Zeeland in Amstelveen. Hockey dus, Gerard de Groot. Ja, als het goed is en als de klok juist is in toch 28 seconden te spelen... het is nog steeds 0-0... Die 0-0, nou daar is weinig aan te genieten. Maar ook aan de wedstrijd is weinig te genieten hoor. Nieuw-Zeeland heeft allemaal een schuin oogje naar de finale pool gekeken. En gezien dat Argentinië en Korea uit de andere groep daar met ieder één punt eh, naartoe gaan. En Nieuw-Zeeland speelt dus ook vandaag tegen Nederland voor dat ene puntje. Want dan gaan ze door naar de finale pool nemen dan de wedstrijd tegen Nederland mee. Staan ook op één punt. Nederland neemt dan de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland mee. Ook op één punt. En dan hebben we vier ploegen in de finale pool met één punt. Op het moment dat de toeter gaat, dat de rust voorbij is en Nederland twee strafcorner stelde. Nieuw-Zeeland niet één, maar uit die twee strafcorner's konden geen mogelijkheden ontstaan. Eén werd slecht aangegeven, de ander werd uh, naast het doel gepusht door Maartje Palme. Dat zijn eigenlijk de wapenfeiten van de eerste 35 minuten... waarbij Nederland tegen Nieuw-Zeeland op 1-1 afsluiten. De supportersvakken van Ajax en Feyenoord blijven ook het komend seizoen bij rechtstreekse duels leeg. Bij de ANWB de verkeersinformatie met Jolanda van der Velde. Jolanda, veel aanrijdingen? Veel aanrijdingen. Vooral de A2 moet het ontgelden vandaag. Op het stukje van Den Bosch naar Amsterdam... tussen Nieuwegein-Zuid en Maarsen 9 kilometer. Bij Maarsen zijn twee rijschokken dicht. En van Den Bosch naar Eindhoven... tussen knopend Vught en Boksel 9 kilometer. Bij Boksel gaat het verkeer via de vluchtschokken langs. Verkeer op weg van Den Bosch naar Eindhoven... kan het beste omrijden via Tilburg. Dan was er heel even een rijschok dicht op de A27... van Utrecht naar Breda... Alle reisschokken zijn weer vrij, bij Knoopend Gorkum, 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Bert van Sloten. En dan de opstand der Grieken, want het lijkt wel alsof heel Griekenland in opstand komt... tegen die nieuwe loodzware bezuinigingsronde die eraan zit te komen. Velen moeten nu al de eindjes aan elkaar knopen... en ze vrezen dat het salaris nog verder omlaag gaat. Bovendien komen er ook nog eens veel minder toeristen naar de Griekse eilanden. Dick Redder is hotelmanager in Myrtos op Zuid-Kreta. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat merkt u ervan? Dat het wat rustiger is uh, dan uh, normaal... Maar ja, ik ben ook wel eens regelmatig op de luchthaven en dan zie ik toch dat er, dat er heel veel mensen uit het luchthavengebouw komen en, en toch weer het eiland Kreta opgaan. Dus ik denk dat dat op zichzelf nog wel meevalt. En nee. Ik kan het niet helemaal met eigen ogen zien, maar als ik de Nederlandse berichtgeving een beetje lees, zou het zelfs weer wat omhoog gaan. Ja. Snapt u trouwens dat veel van de Grieken zelf uh, zo aan het protesteren zijn? Ja, dat snap ik heel goed. Um nou ja, wat, wat u ook al zei in uw inleiding. Uh, de salarissen uh, zijn flink omlaag gegaan. 13e, 14e maand zijn er afgegaan. Dat heet gewoon in het Nederlands vakantiegeld en, en uh, kersttoelagen. Uh, de mensen uh, hebben uh, hogere kosten van levensonderhoud, van het dagelijks levensonderhoud. En zeker ook uh, op een eiland als uh, Creta, waar alles natuurlijk moet worden aangevoerd. Met hoge olieprijzen. Uh, dan is het voor de Grieken in ieder geval uh, op dit moment het punt van, uh, ja, zo kunnen we echt niet verder. En het probleem is denk ik ook dat, uh, dat het vooruitzicht zo slecht is. Op het moment dat je weet, nou, hier moeten we even doorheen, even de kiezen op elkaar. Maar ja, wat wordt er nu op het ogenblik geïnvesteerd in het land? Uh, en, en als de, de, de druk op het land zo groot is dat je ook geen mogelijkheid hebt om uh, te investeren, dan, uh, ja, dan gaat het, uh, de, de motivatie om het uh, allemaal maar te pikken, gaat natuurlijk ook uh, zwaar. Onderuit, dus ik snap ja. het heel goed. Ja, wat, wat wij wel eens hebben in de Nederlandse politiek als er bezuinigd moet worden, dat mensen dan zeggen: van nou, eerst het zuur, dan komt het zoet. Dat perspectief is er eigenlijk niet uh, nee. bij, bij de Grieken. Nee, dat is er niet. En ik denk dat dat een van de grootste redenen is dat uh, de mensen nu op het ogenblik zo zelf pro uh, protesteren in Athene. Ja. En, en hoe staat u er trouwens als Nederlander uh, op? Want uh, wij, even voor Nederland spreken, uh, het Nederlandse kabinet is nogal bikkelhard. Uh, onze minister van Financiën, Jan-Kees Jager, uh, loopt bijna voorop als het gaat om het stellen van uh, zware eisen. Wordt u daarop aangekeken eigenlijk? Nou, door de Grieken niet zozeer. Uh... Uh, ik vraag me ook af of uh, de gemiddelde Griek uh, hier uh, heel veel van, uh, van meekrijgt. Maar als u mij vraagt hoe kijk jij er als Nederlander zelf tegenaan... Uh, uh, aangaande de berichtgeving in Nederland en, en wat een aantal politici roepen... wat de Telegraaf in een, in een grote hetzencampagne de afgelopen uh, weken heeft gedaan... dan schaam ik mij ervoor dat ik Nederlander ben. Want... Uh, Nederland staat toch uh, naar mijn idee bekend als een land uh, dat, uh, dat anderen helpt. Uh, solidariteit een belangrijke rol speelt. En die solidariteit is, uh, is volkomen weg. En de beeldvorming van de Grieken in Nederland is, is totaal uit het lood geslagen. U... Broe, je zou een heleboel uh, argumenten zo onder tafel kunnen gooien. Maar ik... Ja, ik lees dan uh, bepaalde. Uh, hoe heet dat? Uh, uh, uh, uh, uh, reacties. Ik zocht even naar het woord, sorry. Ja. Uh, reacties op, uh, nou, op, op uh, bepaalde beelden, televisieprogramma's, één vandaag onlangs. En als ik dan zie hoe de gemiddelde Nederlander uh, reageert op de Grieken. Het is gewoon hier en daar zwaar beledigend. En dan denk ik van. De Nederlanders die in dit land met uh, open armen worden ontvangen... hebben een goede naam in dit land. En ja, dan gebeurt dit. Dus ja, daar kan ik als Nederlander eigenlijk heel slecht tegen. En ik ben er eigenlijk ook heel erg pissig om. Ja, maar ja, aan de andere kant, ik bedoel, het is uh, eventjes redenerend... vanuit de visie van in ieder geval het, het kabinet. Uh, we willen daar best in investeren. Maar we moeten ook zorgen dat dat geld uiteindelijk goed uh, komt. En dat de mensen uh, ja, de goede dingen mee doen. Ja, je zult allereerst de Grieken de tijd moeten geven. En als we over de Grieken praten, dan kun je praten over het systeem, het politieke systeem, het economische systeem. Als ik over de Grieken praat, praat ik over de gewone mensen waar we dagelijks mee omgaan. En waarvan wij ja. zien dat die het dus heel lastig hebben. Zet het, het, het, het, het mes gewoon niet zo zwaar op de keel, want ja, dat, dat, dat kunnen de mensen ook gewoon niet meer hanteren. En nee. Nou zitten we zo meteen met een gevaarlijk punt. Er zijn demonstraties die ik dus nogmaals best begrijp. Uh -huh. Aan de andere kant uh, uh, zie ik ook dat de demonstraties en bepaalde stakingen leidt tot een wat slechter imago van Griekenland als het gaat om, uh, om vakantieland. Het is een heel moeilijk spanningsveld waar ik zelf uh, in zit als je mijn mening vraagt. Ja, het, is, maar... het, is, het is een lastige situatie. Dat is eigenlijk, zo kunnen we het het beste samenvatten. En uh, nou ja, Uw verhaal is helder, meneer de Ridder. Ik dank u wel. En, en sterkte graag. daar dank. zo, op, op Zuid-Kreta. Ja, ja, het weer is erg mooi en dat is bij jullie op het ogenblik niet zo, begrijp ik. Nou, het is nog mooi, maar dat gaat heel anders worden. Dank u wel. Oké, okay, hi. <laughs> Eén vak blijft ook het komende voetbalseizoen leeg bij de duels tussen Ajax en Feyenoord. Dat is het vak van de uitsupporters. Sinds twee jaar zijn uitsupporters van de Rotterdamse en de Amsterdamse clubs niet meer welkom bij elkaar. Gemeenten hebben met de KNVB en de clubs besloten om de maatregelen ook dit seizoen nog verder voor te zetten. Daar gaan we over praten met Erik van Dorp van de supportersvereniging Feyenoord. En, de, en Daniel Dekker, die is van de supportersvereniging Ajax. Heren, goedemiddag. Meneer van Dorpen, om met u te beginnen. Uh, de spanningen zijn onvoldoende verminderd. Dat is de reden. Ziet u dat ook zo? Nou, ik, uh, nee, niet echt. Nee. Ik zeg, het krijgt de spanning tussen Feyenoord en IJsselpoort. Dat zijn er altijd, moet ik zeggen, een, een gering gedeelte. Uh, die weer alle aandacht krijgen. En ik heb natuurlijk de argumentatie gelezen die daarbij zat met uh, wat voorbeelden. Denk ik, als dat uh, symptomatisch is voor de spanningen, dan uh, vrees ik dat er nooit meer gespeeld gaat worden met uitsporters. Ja, meneer Dekker, aan de andere kant. Ja, zelfs de finale van de B-junioren kon uh, dit jaar om de knvb beker niet gespeeld worden. Nee, terwijl die ook plaatsvond aan de andere kant van Nederland. Dat heeft me ook hoogelijk verbaasd. En ik ben het ook met Erik wel eens. Dat op het moment dat je echt een reden zoekt om uh, deze wedstrijden te verbieden met, uh, met uitpubliek, dat je die ook op wel zult vinden. Want er is wel sprake, sprake van een spanning. Maar de, het grote gedeelte van die spanning is gewoon een gezonde rivaliteit tussen Ajax uh, tussen en Feyenoord-supporters. die al jarenlang bestaat. En er is een hele kleine minderheid uh, ja, die ervoor zorgt dat dit soort wedstrijden niet meer gespeeld kunnen worden met het publiek. Ja, want meneer Van Dorpen, is het ook een beetje uw idee dat ze gewoon hebben gezocht naar een reden? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat de uitkomst al vast stond. En dan dit soort uh, argumenten erbij gehaald wordt. Zelfs de bekerfinale van vorig jaar. Denk ik, ja, jongens, uh, dit kan helemaal niet. Uh, A, komt het, uh, heb je natuurlijk vorig jaar een prachtige wet aangenomen. Een hoeveelheid waarbij je mensen weg kunt houden van uh, sportevenementen of zelfs andere evenementen. Uh, maar die gebruik je dus niet. Je gaat weer toegeven aan, wat Dani ook zegt, een zeer kleine uh, groep. Die uh, grotendeels de achter internet uh, zit. En die gaan dus bepalen wanneer er uh, gespeeld gaat worden in Nederland. Wanneer ja, gespeeld gaat worden. Maar kunnen de supporters, meneer Dekker, daar helemaal niks aan doen? U, u als supportersvereniging, bent u in staat om überhaupt iets te doen om de onderlinge verhoudingen te verbeteren? Nou, daar zijn we zeker toe in staat. We hebben uh, al jarenlang een uh, uitstekend contact met de, de sportsvereniging Feyenoord, Waarin we ook regelmatig overleggen over zaken. Ook hierover. Uh, ja. uh, we hebben het afgelopen seizoen ervoor gezorgd dat er weer uit publiek bij de wedstrijden Ajax-Utrecht uh, aanwezig waren. En dat is ook tot stand gekomen tussen, door onderling contact te hebben met de supportersverenigingen. Dus het is zeer wel mogelijk. Maar nou, Het probleem doet zich ook nu weer voor dat er heel veel over, over supporters wordt gepraat. Maar niet met supporters. Ja. Want ook deze beslissing is weer genomen zonder dat wij daarin gekend zijn. Ja, en dan hoor ik uh, gek genoeg op de achtergrond weer sirenes. Dat heeft niks met het onderwerp ja. te maken. <laughs> Vast en zeker. Nee, maar uh, meneer Van Dorp, u bent ook niet geraadpleegd. Zou u dat wel graag willen? Gewoon met de KVB, met de nou, gemeente? We hebben ons gevraagd wat wij van vonden. Hebben wij samen met Ajax gezegd. Natuurlijk uh, uh, zien we ook dat de dingen uh, niet goed gaan rond die wedstrijd. Maar het raarste is dat. bijna 100% van wat er fout gaat. is buiten het stadion. En niet uh, met de supporters van de tegenpartij. Nu is het voor de komende drie jaar, geloof ik, nog. Uh, dat het weer verboden is. Maar de eerste, de beste keer dat Ajax en Feyenoord wel tegen elkaar spelen. met supporters van uh, de andere club erbij. dat het dan uit de hand loopt, meneer Dekker? Nou, dat denk ik niet. En, uh, nou, omdat schat, er zoveel schat, schat... spanning dan op staat. Ja, maar goed, dat, dat is maar net hoe je die spanning natuurlijk weegt en beoordeelt. Als er één onverlaat achter internet kruipt en, uh, en, iets, uh, en iets op het internet zet... en je, je neemt dat als reden om, uh, om deze wedstrijd uh, niet te laten doorgaan... met het publiek van supporters onderling, Ja, dan zijn we klaar voor de komende jaren. Ik hoop, en uh, ik spreek die hoop ook echt uh, uit... dat we het komend seizoen opnieuw onder tafel gaan zitten... om te kijken of we deze zaak kunnen normaliseren. Want het is natuurlijk een grote nederlaag voor het voetbal als, uh, als een dergelijke wedstrijd zonder supporters gespeeld moet worden, zonder uh, uitpubliek. Want het is het begin van het einde. Zo zou je op een gegeven moment iedere voetbalwedstrijd uh, kunnen verbieden met uitpubliek. En dat is uh, slecht voor het voetbal. Ja, en met wie moet u dan op de tafel gaan zitten? Met de KNVB, met de clubs of ja, met, met, met de clubs met de gemeente? Of, uh, met, uh, met de gemeente, met iedereen die daarbij betrokken is. En uh, natuurlijk ook de supportersverenigingen. Want die... Weten om welke mensen het gaat, die kunnen afspraken maken. En uh, nogmaals, we hebben dat met, uh, met de Utrecht aanhang ook kunnen doen. En ik uh, ben ervan overtuigd dat het ook met Fijnoord kan. Ja, uh, heren, ik zou zeggen. samen het initiatief uh, nemen, hand in hand, kameraden. Van Dorp. Nou, dat, dat onderschrijf ik. Ik denk dat Daniel... <laughs> ja, daarom. <is> dit. <laughs> nou, maar, daar... Maar het kameraden laat ik nog heel even weg. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou goed. Uh, in ieder geval het initiatief kan genomen worden. Dank u wel. Erik van Dorp van Feyenoord en Daniel Dekker van Ajax. Het NOS Radio en Journaal Mediaoverzicht. Hé, hey, Wouter Jong. Minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken heeft een onderrechter gezegd dat Libië binnen een jaar na de vliegramp in Tripoli met een rapport moest komen over het onderzoek naar de oorzaak. Volgens de NRC Handelsblad heeft hij daarmee de Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd en de nabestaanden van de 70 Nederlanders die op 12 mei vorig jaar omkwamen. Rosentaal zei eerder dat Libië verplicht was om binnen een jaar met een tussenrapportage te komen. Maar volgens de internationale luchtvaartorganisatie is dat niet zo. Ook zou Rosentaal hebben gezegd dat die organisatie zou ingrijpen, maar maar zeggen ze daar dat dergelijke sancties, dat ze die helemaal niet kennen. Het lijkt erop dat er iets mis is gegaan bij de communicatie. De nabestaanden wachten op antwoorden en de Libische autoriteiten... ja, die hebben op dit moment wel wat anders aan het hoofd. En de Nederlandse autoriteiten zouden toezeggingen hebben gedaan... die ze niet kunnen waarmaken. Nou, hoe het zit, het hele verhaal staat in NRC Handelsblad. De grote schoonmaakactie in het corrupte Griekse voetbal is in volle gang. Agilis Boas, de eigenaar van de voetbalclub Olympiakos Volos... werd vanochtend gearresteerd op verdenking van omkopingsschandalen. Nieuws staat onder meer op de website 11 Voetbal. Punt .nl Boaz kwam afgelopen week in het vizier van de Griekse justitie... dat een onderzoek doet naar de integriteit van de voetbalcompetitie. Ook de huidige trainer van Kavala, Janis Papakostas, staat op het verdachte lijstje. Verder werden ook een boekmaker en een clubeigenaar uit een lagere Griekse divisie opgepakt. De actie is een vervolg op de invallen en arrestaties van vorige week. Betrokkenen worden verdacht van criminele activiteiten... fraude, afpersing, illegaal gokken en illegaal bezit van vuurwapens. Komende tijd worden meer arrestaties verwacht. De saaie eurobiljetten krijgen een opperper. Dat meldt de economiewebsite Z24. Er valt heel wat te klagen over de eurobiljetten. Voor de invoering van de Europese munteenheid hadden we in Nederland... onder meer de prachtige zonnebloem, de vuurtoren en de snip van ontwerper Oxenaar. Maar sindsdien zitten we opgeschreven met droevige vortjes, vindt Z24. Op die vortjes staan van die oer bruggen. En die moeten dan samenwerking en communicatie in Europa symboliseren. Maar dat gaat allemaal anders. Ja, eh, krijgen we dan nieuwe eurobiljetten? Nee, eh, spijken niet krijgt nieuwe bruggen, die bruggen van de eurobiljetten... van de Rotterdamse ontwerper en kunstenaar Robin Stam. Die heeft die bruggen ontworpen. In een luxe nieuwbouwwijk in Spijkenisse... komen keurige replica's van de bruggen die op de eurobiljetten staan. Dank je wel. Ewald, hoe heet die spits ook weer? Als je maar raak is. Sorry. Radio 1 en de politicus van morgen. Voorzitter, dank u wel. Aan het eind van het parlementaire jaar kijkt NOS met het oog op morgen vooruit. En om hier maar gelijk duidelijkheid te scheppen. Wie is de politicus van morgen? We moeten met z'n allen beseffen wat dat betekent. Morgenavond van 11 tot 12. Aan de orde is... Het politieke slotdebat. Voorzitter. Onder leiding van Clary Polak. Dat vertrouwen gaat niet met één paard. Dat gaat met tien paarden.